11 uur. Lieselot Thomassen met het NOS Journaal. De coronaregels voor ploegen in de Tour de France... worden toch niet versoepeld. Het betekent dat ploegen de Tour moeten verlaten... als binnen een week twee leden van de ploeg, renners of stafleden... positief zijn getest op het coronavirus. Gisteren zei de Internationale Wielerunie nog... dat de regel niet geldt als er stafleden zijn besmet. Maar de Tourorganisatie is het daar niet mee eens... En blijft daarbij dat een ploeg de Tour ook moet verlaten als twee stafleden zijn besmet. De Tour de France begint straks om tien over één. In Amsterdam-West was vannacht een barbershop opnieuw het doelwit van geweld. Gisternacht ging er een explosief af. Vannacht werd de zaak beschoten. Volgens getuigen kwamen de daders op een scooter aanrijden... waarna de bijrijder afstapte en het vuur opende. In de ruit van de kapperszaak zitten zeker vijf kogelgaten... De zaak is pas een maand open en wordt gerund door een Amsterdamse kickbokser. Tijdens de corona-uitbraak zijn er tussen maart en juli... 5000 kankerdiagnoses minder gesteld dan in andere jaren. Dat komt doordat veel reguliere zorg niet beschikbaar was... en doordat mensen niet naar een arts gingen. Dat zegt het Integraal Kankercentrum Nederland. Het is volgens het onderzoeks- en adviesinstituut nog niet duidelijk... hoe vaak de uitgestelde diagnose schadelijke gevolgen hebben gehad. Wereldwijd wordt geschokt gereageerd op het overlijden van de Amerikaanse acteur Chadwick Boseman. De acteur overleed op 43-jarige leeftijd aan darmkanker. Boseman speelde de superheld Black Panther in de reeks stripverfilmingen van Marvel. Op sociale media wordt het talent van hem geprezen. Veel collega-acteurs als Chris Evans en Sterling K. Brown spreken van een groot verlies. Dat Boseman al sinds 2016 aan darmkanker leed was niet publiekelijk bekend.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 Het is zaterdag 29 augustus 11 uur en dit is Goedemorgen Zandvoort. Vanuit de studio deze keer en uh, we hopen toch dat het binnenkort een keer weer gewoon oud en vertrouwd bij Hotel Hoogland kan. Maar nu nog bij, uh, bij de studio. De techniek vandaag is in handen van Pim Groof en de redactie deze week was van Gert van Kuik... En de muziek is van Cor Draaier, op afstand weliswaar. Maar dankjewel Cor dat je dit gedaan hebt. Mijn naam is Irene de Jager. En we beginnen zometeen met Gerry Rutte over de activiteiten van het Pluspunt. Daarna spreken we met Hilco Dietz, Jan Hilco Diets, moet ik zeggen, van de Scouting, de Buffalo's, want die gaan weer starten. En we eindigen het eerste uur met Kees Mattes van de CDA. En dan gaan we praten over de plannen die er zijn. Dan hebben we een kleine pauze en spreken wij daarna niet met Leo Missebeek, want die is helaas verhinderd. Maar spreken we met Dennis Spolders, de nieuwe voorzitter van de ijsbaan. En daarna spreken we met Raymond van Haafden en als laatste Fred van Zanten van de Gertebach School. Maar we beginnen eerst met Gerry Rutte. We hadden trouwens net geluisterd naar de uh, Tramps met Disco Inferno, een oude discoplaat. Maar goed, eerst Gerry Rutte. Goedemorgen Gerry. Is Gerry daar? Daar moet een knopje om, denk ik, nog ergens. Goedemorgen, Gerry. Oh, ja, je bent er. Ik had iets ingedrukt. Wat oh. was. Wij dachten dat wij een knopje ingedrukt nee. hadden, maar. Het was uh, gelukkig. Oh, nou, niet gelukkig, ja, maar jij bent ben er. er. Dat is gelukkig. Goedemorgen Gerry. Wat fijn dat we hier kunnen Irene. spreken. Ja. ja. Nou ja. Het, het gaat weer van start, hè? Het is bijna ja. september en dan begint het weer. Uh, ja, september begint weer. Uh, alle, het is de bedoeling dat, uh, dat alle cursussen en alle workshops weer gaan beginnen. Maar dan in uh, kleine uh, groepjes. Ja. Uh, het wordt allemaal... Uh, uh, weet je het, de. de de afstand wordt in acht genomen, maar het is dus nog, het kan nog niet hè, met grote groepen. En uh, alle cursussen die beginnen, uh, moet, moet, moet je toch telefonisch uh, een afspraak daarvoor maken. Ja. Um, uh, zowel bij uh, in Noord, hè, in de als uh, de Blauwe Trem. Ja. Uh, maar er zijn ook, uh, ik ga ik begin bij de blauwe tram. Daar is een nieuwe, daar gaat een nieuwe uh, workshop gaan beginnen. En dat is de workshop Haken voor Beginners. Die start op woensdag. 16 september, op woensdagmiddagen, um, van half twee tot half vier. Alle materiaal is aanwezig, en, maar meld je aan. Um, de kosten zijn 3,50 euro per keer en de eerste keer is gratis. Dus als je zin hebt om te gaan haken wat de mensen vroeger allemaal wel gedaan hebben op school... Um, ja. Nou, dat kun je dan weer in uh, meegaan. Vroeger, vroeger zat dat, dat gewoon uh, bij je les in, hè? De ja. Haken ja, ja. en. Uh, zat je allemaal in breien, haken? Breien al haken. Ja. Kleine dingetjes ik... uh, maken. Of ja. een, een, een, een, een leuk, sokkenzak ja. Uh, naaien. Ja, ja. ja. <laughs> heb nou, je wel. ze nog? Nee, die heb ik niet meer. Nee, nee, nee. nee, nee. nee dat, uh, ik had er een. Nou, een ontzettende hekel aan. Ik <laughs> aan ook, ik, moet ik eerlijk zeggen. Ja. Dat is het grappige. Ja, het moest, hè? Het moest. Ja, Ja. Oké, okay, dat was dus de workshop Haak voor Beginners, dus best leuk. Uh, dus uh, informatie bij uh, pluspunt uh, in de blau blauwe tram, 023-3040700. Ik zal het straks nog wel een paar keer herhalen. Ja. Uh, dan is dan ook nog aandacht heeft uh, dat op elke dinsdag in de blauwe tram de eetclub is van 12 tot half 2. Ja. En daar moet je, dat is een warme lunch... De, de, de, de kosten zijn 8,50 euro en dan kun je kiezen uit, drie, uit twee drie gangenmenu's En ook een vegetarisch menu is ook mogelijk. Maar je moet dus die aanmelden uh, bij de Bali. En dat ja. is dus het nummer dat ik ook net weer zei. 023 30 40 700. Uh, ook aandacht heeft, dat is ook weer leuk. Uh, we gaan weer starten met de verhalenmiddag. De dus Zandvoortse verhalenmiddag op, za op maandag 14... September van twee tot half vier en deze keer komt Huig Molenaar. en die gaat vertellen over zijn verjeugd, familie en visserij. Hij is bekend in Zandvoort en het wordt dus een mooie middag. Ja, ja moet je moet je daarvoor aanmelden. Te ja. ja, nou, uh, het is helaas, ja, er kunnen dus niet veel mensen uh, kunnen komen, maar bel als je van tevoren. En je mag dus wel uh, met meerdere bezoekers uit één huishouden komen. Uh, dat komt vanwege de capaciteit van de zaal. Er kunnen dus nu niet, niet meer zoveel mensen komen als anders het geval was. Dus bel als je wil komen. Het is heel erg leuk. Het kost 2,50 euro. Er zit inclusief koffie of thee. En je moet betalen met de PIN. Je kan dus niet contant betalen. Maar er is iemand aanwezig waarbij je dus de, kan pinnen. Ja. Dat zijn uh, dan even de... Die ik er eerst even wil uitlichten voor uh, de... Blauwe tram. Dan is er in Noord, uh, bij Pluspunt, daar gaan dus de cursussen ook weer starten in september. Uh, en er is dan nog één plek op de yoga maandagavond. Yeah. En dat is om 6 uh, uur. En uh, bel daar dan nog even mee met, uh, met Pluspunt Noord 0235740330 Of ga even dus, langs als je in de buurt bent. Ja, of ga langs bij de ja, Bali. Bij ja. de balie, ja. ja. ja. De Schilderclub gaat ook weer starten elke dinsdagmiddag van half twee tot vier. Uh, uh, drie euro vijftig, inclusief materialen, koffie en thee. Ook heel erg leuk. De Crea Plus Club komt bij elkaar op donderdag van half twee tot vier uur. En dan mag je creatief zijn wat je ook wil. Je, je kan zelfstandig werken. Docent Margett Broertjes die staat klaar om je te helpen en creatief mee te denken. Ook 3,50 euro vijftig. Per persoon, inclusief materialen, koffie en thee. Uh, vooraf op opgeven is in dit geval niet nodig. Je kan gewoon naar binnen lopen ja. en binnen meedoen. Maar de eerste keer is dus ook gratis. Ja. Ik zag in de krant staan dat er uh, vanaf 14 september... dat is WRAP Wellness Recovery Action Plan. Ja. Wat is ja, dat? dat is dat is, um, ja, dat, daar zeg je wat. Oh. Um, nou, ik heb het hier dat... staan hoor, want het staat in het krantje deze ja, week. Ik de de dus de ja, ik krijg dus de informatie door van de... Oh, ik, heb, ja, ik weet het wel. Ja, ja. Vier... De start is op 7 uh, september. Oh, niet op uh, 14 uh, Nee, 7 Dat is Cursus Web, inderdaad, Wellness Recovery Action Plan. En dat is een cursus uh, dat je dus... Een, een, een, ...ontstaat een eigen goed, gevo goed gevoel gereedschapskoffer. Dus met verschillende plannen voor de volgende onderdelen. Dus dagelijks onderhoud, triggers, vroege waarschuwingstekens... ...signalen van ontsporing, crisis en postcrisis. Ja. En dus dat is een cursus die zich richt op kracht in plaats van klacht. Ja. En dan kun je in groepsverband een ervaring uitwisselen... ...steun, inspireren... En dan leer je van elkaar. En daar is dus voorafgaand, is dit dus een informatielunch. Dus is die 7 september. Voorafgaand ja. Vooraf aangaand, ja, ja op de, de cursus zelf. En dat is dus maandag de 7 van 12 tot 1. En dan moet je je dus echt wel aanmelden. Uh, want de cursus uh, begint dus inderdaad de 14e. Ja, dus ja op die lunch is het logisch dat je je daarop ja. aan moet melden. Ja, dat dan is dan best je... dus wel heel bijzonder, uh, zo'n cursus. Ja, dat denk ik ook. Ja. Dat, dat ook voor mensen, zeg maar, die, die, die niet zo lekker in hun vel zitten, Juist. die op het randje zitten en die ja. dan daar wat meer nou ja, grip kunnen krijgen ja. met steun. Ja, ja dat, is heel mooi. dat is heel mooi, inderdaad. Nou ja, er is dus ook dan die zevende, is er een depressie-supportgroep, um, die is ook in de blauwe tram. Trouwens, die cursus van Welmes, uh, die web, is dus ook in de blauwe tram, van waar we het net okay. over hadden. Ja. Ja. En het depressie-supportgroep is ook bij de Blauwe Tram. En dat gaat dus ook... Ja, dat, dat iedereen iets kan overkomen... bij ingrijpende gevolgen van de, van, voor de kwaliteit van het leven. Dat is ook zoiets. Dus dat je dus met de, die de depressie de baas kan worden. Dus, dus lid worden van deze groep. Het is geen klaaggroep. Nee. De, de sfeer is positief... en je moet respect hebben voor elkaars situatie. Ja. En Esther Madeira. Die is de, degene die achter deze supportgroep zit uh, en je kan haar bellen um, daarover op 06 uh, 46 44 37 69 of erop spruit. Oh ja. 06 ook bekend 2034023. Ja. En, en ja. De, uh, het is ook nog zo dat uh, um, ja je, je je kunt op de site van pluspunt altijd alles terugvinden. Hè? Ja. Dus als ja, je, als je dit... Je euh, vinden, ja, als je ja nu, er als is het zoveel. Het ja. is echt heel veel wat er weer gaat starten. En ja, mensen kunnen kiezen hè, wat, ze, wat, wat, wat, wat ze leuk vinden. En, maar bel altijd even van tevoren bij, zowel bij uh, de Blauwe Tram als in Noord. Uh, uh, om te horen of er nog plek is trouwens nog hè, bij zo'n workshop. Wat dat kost en wat je moet doen. En... Uh, wat het, uh, uh, of er nog plek is, inderdaad. Nou ja, dat is, dat is altijd wel het doen. Maar het leuke is dat alles weer in september uh, van start gaat. Ja. En dat is natuurlijk wel heel positief. Ja, zeker positief. Nou ja het, ja, het andere positieve nieuws was dat er weer geprikt, uh, bloed geprikt ja. wordt in, uh, ja, ook in Noord. Fijn. Dat is ook ja. heel fijn voor mensen. Goed, goede actie is dat uh, ja. geweest. Kun je ja. nog even zeggen wanneer dat precies is? De uh, bloed prikken? Um, dat is gewoon... Nee, dat weet ik niet op dit moment, iedereen. Okay. Heb ik niet. Nee, nee, dat weet ik niet. Het um, was ook een onverwachte denk... vraag die ik stelde. Ja. ja. Dat, snap <laughs> ik, dat snap ik wel. Dat je dat even niet weet. Ik dacht het oude... Het oude de oude tijden. De, de oude tijden, ja. ja. ja. ja. Dus dat was uh, maandag en donderdag, geloof ik. Of maandag en vrijdag. Dan ga ik ook twijfelen. Maandag en vrijdag. Ja, van, van acht tot uh, half, half twaalf, twaalf. twaalf, geloof ik. Ja. ja. Ja, ja. Nee, goed, ze goed, ook dat, kunnen, dat kan weer allemaal weer terug. Dat kan allemaal ook weer terug. teruggevonden. Ja, ja. ja. Um, nou, heb ik nog één mededeling? Ja. Of één? Also, heb ik nog tijd? Kan dat nog? Ja, ja dat kan. Ja. Ja, nou ja, ja er wordt dus een <laughs> vrijwilliger gevraagd in, uh, in Noord. Uh, uh, we zi zij zijn op zoek naar een klantvriendelijke en behulpzame receptievrijwilliger. Ja. Uh, dat is wel heel belangrijk. En dan. Als je dan wil helpen, kom dan langs voor een gesprek. En de tijden die je kan werken, die werken zijn van 9 tot 1 of van 1 tot 5. Ja. En je kan uh, in overleg werkdagen. Maar, dus maar is vragen. dat nu een vaste, uh, vaste dag of is ja. dat een inval? Nou ja, dat is even de vraag. Uh, daar, daarvoor moet je dus even overleg uh, plegen en uh, vragen ja. van wat de dag is. Uh, uh, dan kun je dus ook weer bellen hierover op 06-388... 11770, dat is bij m.smis. Oh ja, Martine. Ja, die weten alles over. Dus ja. m.ms of, of haar. Bellen bellen naar het nummer van 06, de vremingsstraat ja. 023 ja. 574 ja. 0330. Ja. ja, dat was even de, een, nog een oproep, zeg maar, ja. voor een vrijwilliger. Ook heel belangrijk. Ja, zeker, zeker. Ik, ik, ik mag ook helpen daar. Ja, ik ben er begonnen, hè? dus ja. 15 jaar geleden bijna. Dus het is een hele goede, ja. leuke opstap om bij een, een vrijwilliger te daar. gaan werken. Ja. ja, zeker weten. Ja, leuke sfeer. Je leert heel veel en je komt met heel veel mensen in aanraking. Ja. Nog even voor ja. mensen die bepaalde dingen niet kunnen onthouden. In de krant van deze week staat weer de activiteitenladder... En daar vind je ook al die gegevens in van ja. het telefoonnummer van pluspunt en ook het uh, ja. e-mailadres of het, uh, het webadres uh, daarvan. Ja. Dus je, je kunt altijd aan alle kanten. Kun je ja, kun je de informatie alle informatie krijgen. Uh, ja, zowel in. telefonisch als inderdaad via de sites. Of, uh, ja. Het is natuurlijk wel uh, beperkt allemaal. Hè? Het is niet meer zo ja. uh, veel als dat het uh, van oorsprong was. Maar ja, goed, het zijn kleine groepjes. En uh, als iets uh, uh, heel erg veel voor is... dan kan het altijd op meerdere, tijden. Op meerdere, meerdere tijden gaan ja, doen. Uh, ja. En dat gebeurt ook wel, Ja, wat, wat ook heel leuk is, is het, uh, het open atelier. Hè? Dat begint ook weer 15 ja, september. Ja, dat begint uh, 15 september. Ja, dat is van uh, half tot 12. Ja, leuk is dat ook. Uh, ja. Daar kun je je ook voor opgeven. En dat is ook in de blauwe tram, hè, Irene? Ja. Uh, ja. Nou, ja, er is nou ja, weer en voldoende... Ja, altijd wel, hè weer. Ja. ja is het, inderdaad genoeg te doen. ligt even stil in de winter, maar, of in de zomer bedoel ik. En dan de, ja. in, de, in, de, in de herfst ja. dan, uh, begint iedereen ja. weer uh, actief uh, te ja. worden op dit gebied. En, uh, ja, ja het is, het, heel goed. Het, het blijft een bijzonder uh, plekje, de, ja. het pluspunt. Zowel ja, in blijf... Blauwe Tram als uh, in Noord op de Vleemingsgraad. Ja, zeker. Ja, ja. Iedereen kan het terecht en je kan altijd informeren. Altijd binnenkomen lopen uh, daar. Altijd. Je bent altijd welkom. Je bent altijd welkom, ja. Nou, Gerry. Uh, ja. fijn dat we weer uh, een klein beetje wakker geschud zijn uit, uh, uit onze zomerrustperiode. En dat we ja. weer activiteiten gaan ondernemen. Ja, gaan we weer wat met allemaal leuke dingen doen. Leuke dingen He? doen, goed zo. Dank je wel voor je ja, gesprek. Ja, bedankt. Ja, en, en bedankt voor de tijd. Een heel fijn weekend gewenst. Ja, en jullie wij ook gaan, een goed uh, weekend. Dank Wij gaan luisteren naar uh, Maria Moldauer, Midnight at the Oasis. Send your camel to bed Shadows painting our faces Traces of romance relaxte muziek was dit. Jan Hilco Dietz. Ja, heel hele goede morgen. Goedemorgen. Wat fijn dat we hier ja, zeker hebben. Ja, ja. En dat, uh, dat we even op de radio mogen. Dat je weer even hier kan komen vertellen wat er ja, gaat zeker. gebeuren bij de scouting. De Buffalo's. Ja. Klopt helaas niet in levende lijfstukken in de studio, maar uh, nee. uh, ook vanwege corona natuurlijk. Ja. En uh, datzelfde uh, uh, gaan wij ook met onze open dag hanteren. want we hebben een open dag van de uh, scoutinggroep de Dufflo's van uh, 2 tot 4 yeah. uh, aan de Duintjesveldweg. En um, ja, dat is uh, van de leeftijdsgroep vanaf 5 jaar uh, tot met 18 jaar. En uh, wij hopen dat uh, iedereen uh, die uh, kinderen heeft uh, een keertje langskomt en het liefst vandaag natuurlijk yeah. uh, op onze open dag... Um, en um, we hebben wel uh, wat speciale uh, uh, voorzorgsmaatregelen genomen. Uh, ook vanwege corona uiteraard. Ja. Um, we laten dit keer uh, helaas geen ouders toe op het terrein. En we zullen uh, een goede gezondheidscheck doen om uh, iedereen uh, te, te verwelkomen. En we gaan deze dag gaan we uh, vooral uh, scouting-minded uh, uh, activiteiten doen. Denk bijvoorbeeld aan kampvuur, pionieren, kaart en kompas. We gaan ook creatief, zoveel mogelijk buiten uiteraard. Want we zijn een groep die graag buiten speelt. En dat hoort ook bij scouting. Ja. Um, nou, de, de activiteiten die er gaan komen, zeg maar, dat is koken op houtvuur, kamperen onder de sterren. Uh, ja, en internationale vrienden maken, hè? want er is altijd wel een internationale bijeenkomst uh, van de scouting. Uh, dat lijkt me nou toch wel een beetje ingewikkeld te uh, worden met, uh, met corona. Ja, klopt. Nou ja, gelukkig hebben we nog het, uh, de digitale snelweg. Dus we kunnen ook vrienden maken uh, online. Um, dat, uh, dat doen we ook uh, regelmatig. Ieder jaar hebben we de Yota Yoti. Dat is de Jamboree on the Air en Jamboree on the Internet. En we hebben ook eens in de vier jaar een heel groot internationaal kamp. Dat uh, noemen we de Jamborette. Ja. En daar doen we als groep altijd uh, fanatiek aan mee. Uh, die hebben we vorig jaar gehad. Dus dat, uh, nou, dat is mooi. Daar moeten, ja, daar moeten we even drie jaar op wachten. Ja, maar, nou ja, dat is alleen maar prima. Misschien dat dan de corona onder controle is. Dat zou wel fijn Precies. zijn. Precies. Ja, daar gaan we wel een beetje van uit. Dat hoop ik in ieder geval wel. Ja. Ja, dat... ja, en wat ze bij ons op het terrein uh, vooral uh, kunnen ervaren is natuurlijk wat we zoal uh, met Scouting uh, het hele jaar door doen. Ze krijgen natuurlijk een, een, een greep uit het hele, uh, hele assortiment. Um, dus het is niet zo dat je als je op de open dag komt dat je gelijk weet wat Scouting is of dat je alles hebt meegemaakt. Maar je kan even daaraan proeven. En we hopen dat uh, uh, de dat mensen langskomen en denken van nou dat is toch wel interessant. Um, daar, willen we, daar willen we wat meer van, uh, van weten en willen we ook uh, graag aan meedoen. Ja. En voor de ouders, we hebben een, een, een groot terrein, uh, een groot buitenterrein. Het is wel mogelijk om uh, rondom het, het terrein eventjes te kijken natuurlijk. Dus het is niet zo dat we zeggen van uh, kom met uw kind en u kunt niks zien, ja. maar we laten uh, op het terrein in ieder geval geen ouders toe, maar rondom kan er in ieder geval wel gekeken worden. Ja, nou ja, ik denk dat dat voor ouders uh, ook belangrijk is, hè, om te weten waar je kind uh, naartoe gaat. En, Zeker, ja. ja, je, je kind uh, naar zo'n scouting uh, brengen, sturen, uh, kan natuurlijk heel positief werken. Er zijn natuurlijk heel veel kinderen, of heel veel kinderen. Er zijn kinderen die uh, ja, een beetje zich vervelen en uh, daardoor misschien niet altijd uh, handige dingen doen. Nou, voor die kinderen is het misschien wel prettig om een beetje structuur te krijgen en ook om te leren om met elkaar te zijn en goede dingen te doen met elkaar. Zeker, dat staat ook uh, centraal bij, uh, bij scouting. Dan beginnen we eigenlijk vanaf vijf jaar al, uh, al mee, op spelende wijze. En naarmate de, uh, de kinderen ouder worden, komt het wat meer in een serieuzere vorm. We hebben een aantal speltakken. We beginnen dan bij, de, bij de bevers, van vijf tot en met zeven. Dan zeven tot en met elf, dat zijn de welpen. Dan van elf tot en met vijftien scouts. En van 15 tot en met 18 zijn de explorers. Ja. En daarna hebben we nog, uh, nog meer groepen. Uh, maar ja, dan, dan wordt het wel echt uh, wat ouder en uh, ouder. En dan gaan we ook wat meer naar het uh, gezelligheid uh, bij scouting. Ja. Nou ja, kijk, het is wat je zegt. Hè? Als je er vroeg mee begint, dan leren kinderen al vroeg uh, zich ook uh, nou ja, nuttig te maken. En met elkaar te spelen. En dat lijkt me heel belangrijk uh, in deze wereld. Uh, waarin er toch wel een klein beetje solo... Uh, uh, gedrag vertoond wordt. En met elkaar, Lijker. denk ik, uh, is dat een goed idee. Is dat ook iets wat jullie op de scholen kunnen meegeven? Dat jullie, hè, dat jullie er zijn... Jazeker, ja zeker. Waar wij vooral, uh, waar wij vooral mee, mee bezig zijn is het samenwerken. Um, dus het uh, proberen om elkaar in ieder geval te motiveren om uh, tot, iets, uh, tot iets te komen. En denk bijvoorbeeld aan de scoutsleeftijd, die uh, die gaan een, een bouwwerk pionieren van hout. Uh, dat kan je niet in je uppie. Dat moet je echt met uh, met z'n ja. allen doen. En ook om elkaar vertrouwen. Ja. Ja. Ja, en dat, uh, dat wordt uiteindelijk een bouwwerk waar men ook uh, daadwerkelijk in moet kunnen staan. Of kunnen uh, schommelen bijvoorbeeld. Ja, en dan moet je wel ervan uitgaan dat je met elkaar een, een stevig uh, eindproduct maakt. Een, een, een toren of een, of een, een schommel die, die ook daadwerkelijk blijft staan. Dus dat, dat geeft wel dat je echt in elkaar moet vertrouwen. Ja, nou, je hoeft niet uh, per se iets uh, te kunnen of... Uh... Uh, zeg maar handig te zijn, want juist denk ik bij jullie is het zo... dat als je wat onhandig bent, hè, dat je denkt van nou ik kan niks... en ik ben hartstikke onhandig en dat heeft voor mij helemaal geen zin... dan is het juist leuk om bij jullie te komen om daar te leren... Zeker, zeker. Iedereen heeft ook een toegevoegde waarde. We proberen teams te vormen um, en, en iedereen heeft daar wel een, een, een bijdrage in. Bijvoorbeeld iemand is heel creatief, dus die kan goed tekenen. Die kan bijvoorbeeld dan een, een dat noemen wij een reconnogratische schets maken. Dat is een prachtig uh, uh, voorbeeld van het landschap, zodat je weet van oké, okay, hier ben ik geweest, daar moet ik naartoe lopen. Ja. Maar dat, dat kunnen creatieve mensen, kunnen dat weer heel goed. En je hebt ook weer mensen nodig die gewoon heel handig zijn. Die bijvoorbeeld dan bouwwerken kunnen, kunnen maken. En zo vul je elkaar aan. Ja. En buiten dit doen jullie natuurlijk ook heel veel andere maatschappelijke dingen. Hè? Tenminste, dat is dan wel voor de wat oudere uh, kinderen. Maar goed, dat is iets waar je dan naartoe werkt. Om, om mee te helpen in situaties. Ja, absoluut. Kun je daar een ja. voorbeeld van noemen? Um, nou, wat we vooral, uh, waar we ons vooral op richten is het uh, goed doen naar andere mensen. Um, dus we doen ook wel eens heitje voor karweitje om uh, wat geld, uh, geld binnen te halen. Nou, dan is het uh, de bedoeling dat uh, iemand uh, bijvoorbeeld bij die, uh, de straat gaat aanvegen of even de bladeren opruimt. Uh, nou, dan doe je ook gelijk iets goed terug voor de, voor de gemeenschap. Ja, nou, ik, ik doe ook eigenlijk ook op nog wat andere dingen. Hè? Bijvoorbeeld het, uh, de, de receptie, de, het nieuwjaarsreceptie waar jullie altijd ja, aanwezig zijn. Ja, daar doen wij ook uh, graag mee. We zijn als Scoutinggroep proberen we ons, uh, ons inderdaad zeker voor de gemeenschap in te zetten. Uh, de receptie is daar zeker een, een goed voorbeeld van. We zijn daar uh, ieder jaar uh, bij aanwezig om iedereen te ontvangen op, het, uh, op de receptie. En dat doen we nog steeds met heel veel plezier. En dat, uh, dat komt ieder jaar weer terug. Ja, hey, en dat, uh, dat, die plek waar jullie zijn, dat uh, Duintjesveld uh, weg. Ja, we zitten een beetje verscholen. Um, als de mensen de, de sportvelden kennen, de hockeyvelden, dan zijn ze in ieder geval wel eens op de Duintjesveldweg geweest. Die loopt een heel en door. Alleen wij zitten wat meer aan de, aan de uh, kant van uh, de school van de golf. Um, en als je de duivenvereniging op het Leines kent, daar zitten we vlak achter. Ja. Het is echt een, een klein paadje uh, waar je helaas niet met de auto in mag, dus de mensen kunnen de auto uh, parkeren in de parkeervakken en ja. dan vervolgens het, het paadje inwandelen en dan zien ze vanzelf het scoutinggebouw. ja En, en wat is dan uh, dat, dat dingetje naast de uh, manege? Wat, wat is dat voor een plek? Um, dat is ook, uh, in hebben we hebben twee scoutinggroepen. We hebben de dus Stella Maris Willy Brothers en we hebben scouting de Buffalo's. En Stella Maris Willy Brothers die zit naast de meneesje. Ah. Dat zijn uh, hele goede uh, conculega's van ons. En uh, wij zitten eigenlijk achter de berg, zoals we dat, uh, zoals we dat zeggen. Ja, en, en die, die plek, ja, dat is inderdaad niet te zien. Hè? Want ik, als je er langs rijdt, dan, uh, dan, dan zie je eigenlijk niks. Er, er, er is wel een, uh, een bordje, geloof ik, met een aanwijzing waar je naartoe moet als je daar... Ja. Klopt. Um, ja, er is ook een route online te vinden op www.debuffalo's.nl. Daar staat een, een kaartje met erop de route beschrijving hoe je er kunt komen. Um, er staan ook uh, inderdaad onderweg bordjes met de scoutinggroep De Buffalo's. Er zullen ook nog wat uh, herkenbare elementen ophangen... zodat mensen ook weten van, hé, hey, daar moeten we zijn. Dus dat, uh, dat moet gaan lukken. En um, ons terrein zit uh, nogal verscholen en dat is eigenlijk ook ons uh, voordeel... want daardoor hebben we ook een, een veilige uh, speelplek voor onze, voor onze leden... want we hebben een heel groot... ...mooi terrein achter de duivenvereniging. Ja. En, en kosten? Wat, wat, wat zijn de kosten om lid te zijn van de Buffalo's? En als er mensen zijn die dat niet kunnen betalen... ...dan zijn er volgens mij ook mogelijkheden om daar hulp bij te krijgen? Zeker, ja. Wij, wij proberen de contributie zo laag mogelijk te houden. Wij gaan uit van 102,5 euro per jaar. Dat, uh, daar zit uh, eigenlijk de basis in. Uh, dus daar kan je een heel jaar voor uh, mee, uh, mee aan scouting doen. Um, daarnaast hebben we soms wel eens weekendjes of een, uh, of een zomerkamp. Daar zitten dan wel wat extra kosten aan, uh, aan verbonden. Maar dat geeft altijd ruimte van tevoren aan. En op het moment dat je zegt van ik kan het financieel niet dragen. Dan kunnen we altijd kijken met de penningmeester of er, uh, of er wat te regelen valt. Ja. En er zijn ook uh, um, subsidiemogelijkheden. Dus da daar zijn zeker uh, mogelijkheden om dat uh, te kunnen doen ja dat, dat hoeven ze dan niet per se zeg maar, voor naar de gemeente te gaan... Hè, zo om daar de hulp voor te krijgen. Maar dat is iets waar jullie zelf in kunnen bemiddelen als iemand niet uh, financieel draad, daadkrachtig genoeg is om dit uh, te kunnen betalen. Klopt. Ja, ja dat gaat via de, via de school gaat dat. Uh, de de begeleider op school kan dat aanvragen. En vervolgens wordt dat gekoppeld aan onze scoutinggroep. En dan kan over het algemeen het volledige bedrag van, uh, van een jaar contributie... kan, uh, kan ermee uh, betaald worden. Ja. En daarnaast vaak ook nog uh, kleding en andere accessoires... Die, uh, die er vaak ook eenmalig bij horen. Ja. En, en nog even terug te komen op school. Hè. Er, er zijn natuurlijk kinderen die, uh, ja, die misschien via school uh, naar jullie toe uh, nou, gestuurd of verwezen kunnen worden. Gebeurt dat wel eens? Dat, dat er kinderen zijn waarvan de, de, de leraren denken van... nou, die zou wel een klein beetje hulp kunnen gebruiken in hoe de structuur van de dag uh, zou moeten zijn. En dat die dan op die manier bij jou komen... Nou, dat gebeurde vroeger, uh, gebeurde dat nog wel eens. Maar tegenwoordig uh, is, dat, uh, is dat niet meer het geval. Tegenwoordig weten de mensen ons uh, zonder problemen te vinden. Nou, dat is alleen maar heel prettig natuurlijk. Ja, ja, ja, mensen, ja zeker, uh, zeker. Uh, ja, ja en, en wat voor uh, specie? Ik ja, bedoel, ik heb het een paar dingen opgenoemd. Koken op houtvuur, uh, kamperen onder de sterren. Dat, dat zijn natuurlijk dingen die jullie gaan ondernemen. En wat is nou een gemiddelde... Uh, uh, ja, zeg maar, bezigheid op een, op een middagje uh, bij de scouting. Nou, waar we vooral uh, op is de, is de samenwerking. Dat is uh, waar het vooral om draait. En uh, ja, qua spelpaar kan dat enorm verschillen. Vooral de, de jongste leeftijd is veel meer met uh, spelende wijs bezig. Dus met balspelen en met, uh, in de wereld van Sytonia met allerlei, allerlei figuren. Um, de Welpen hebben wat meer uh, te maken met uh, het jungleboek, nou, het wel bekende verhaal. Ja. Um, daar, uh, daar wordt ingespeeld. En de scouts hebben wat meer een serieuze uh, toon. Dat is toch wat meer uh, dat ze zelf ook gaan, uh, gaan werken in, in teams. En dat noemen wij dan patrouilles. Met een, uh, een patrouilleleider. En vervolgens um, ja, leren ze van elkaar. Dus de, de, de oudste is meestal de patrouilleleider, En de jongste leert dan weer van de patrouilleider hoe die uh, bepaalde technieken kan, uh, kan doen. Dus uh, ja, zeker bij de scoutsleeftijd proberen ze elkaar uh, wat meer uh, uh, uh, te leren. Ja, dus de, de, de, de oudere kinderen die geven zeg maar, steun aan de jongere kinderen. En op die manier ben je dan altijd met elkaar bezig. Zeker, ja. ja. De, de kennisoverdracht is heel belangrijk uh, in die leeftijdscategorie. Uh, uh, wat uh, overigens ook bij de welpen wordt, uh, wordt gedaan. Want uh, ja, hoe ouder een welp wordt, hoe ouder een scout wordt... hoe meer kennis ze natuurlijk hebben binnen, de, binnen het speltak. En dat ook weer over kunnen dragen aan, uh, aan hun vrienden en vriendinnetjes die er zijn. Ja. Nou, ik weet ook dat er uh, heel wat uh, uh, mensen van de scouting... ook daarna vrijwilligerswerk in het dorp zijn gaan doen... En overal bij betrokken zijn geraakt. Dus het is een zeer zinvolle opstart om uh, ja, je nuttig te maken... en om iets goed te doen in de maatschappij. Ja, het zit een beetje in de gene, denk ik. Als je er eenmaal mee begint, <laughs> dan uh, horen we meestal van... of iemand is na twee jaar weer weg... of iemand is er zijn hele leven mee bezig. Dus het is een beetje, er, er zit niks tussenin. Nee. Of ja, of nee. Ja, precies, exact. Oké, ja. Nou, okay. nou uh, noem nog één keer uh, wanneer en waar... Ja, dat is uh, Scoutinggroep de Buffalo's, Duintjesveldweg 9. Van 2 tot 4 vanmiddag. En wat ik nog vergeten was te melden, we zijn ook nog op zoek naar leiding. Dus als er mensen zijn die zeggen van, nou, ik, uh, ik heb uh, uh, op zaterdag uh, een vrije dag. Ik heb niet zoveel te doen. Um, het lijkt mij wel interessant om, uh, om leiding te worden. Daar hoef je totaal geen ervaring voor te hebben. Dat vinden we zelfs fijn. Um, want dan kunnen we je helemaal nou, tot, de, tot de scoutinggroep uh, in, uh, inwerken. En um, ja, de, de kennis is absoluut niet nodig. Dat, uh, dat krijg je van ons Enthousiasme mee. Enthousiasme is meer belangrijk dan kennis. Absoluut, de 100%. We gaan echt voor het enthousiasme, dat is het allerbelangrijkste. Oké. Okay. Goed, Jan Hilko, dankjewel uh, voor jouw uh, bijdrage. En uh, ik, ik zit me net te bedenken dat we je ongetwijfeld ook uh, buiten de scouting op een andere plek zullen horen en zien. Namelijk uh, bij de toneelvereniging. Zeker, uh, klopt. Want daar ja. hoor jij ook thuis. Ook daar is de situatie weer eventjes lastig is even uh, lastig, corona. Oké, okay, dat houden we voor een volgende keer. Ja, hopelijk kunnen we elkaar snel zien op het toneel. Ja. En in ieder geval vandaag op de, scouting op de scouting. Dankjewel voor dit gesprek. Heel graag gedaan. Fijne zo, dag. Fijn weekend nog. Goed, we luisteren naar Andrew Gold met Lonely Boy.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 Maar Kees Metters, dat ben jij niet. We hebben Kees Metters aan de telefoon van de CDA. Ja, ik wou net zeggen... ik vind het niet zo toepasselijk. Nee, nee nou ja, dit kwam toevallig zo uit... maar dat was niet persoonlijk bedoeld hoor. Absoluut niet. Cor heeft een goede smaak, dus dat kan... prima, ja, oké. Helemaal goed. Ja, het CDA. Wat zijn de plannen en de voornemens van het CDA? Nou... Uh, ...in elk geval uh, uh, de schouders eronder zetten. Yeah. En, uh, dat, en dat geldt dan voor uh, zowel gemeenteraad natuurlijk... ...dus uh, alle gemeenteraadsleden en uh, die van het CDA natuurlijk ook. En dat geldt ook voor de wethouders... Ja, ...en uh, ja, de ambtenaren die daarvoor aan het werk zijn. Dus we zullen de schouders eronder moeten zetten... ...want uh, er is uh, nogal wat te doen en er is al wat gebeurd... ...volgens yeah. mij de laatste, laatste maanden zeker, de laatste week ook... Ja, zeker. In het dorp is het uh, behoorlijk roerig geweest, als ik het maar uh, zo uh, mag zeggen. Ja, maar, dat, is, uh, de, de, dat de, is zeker herkenbaar. Ja. Ja. Een van de dingen die er uh, naar boven kwamen, uh, nog niet zo lang geleden, was uh, het parkeerbeleid. Hè, waar uh, behoorlijk in gehakt uh, gaat worden, of tenminste gehakt. Er gaat, uh, dan gaan wel dingen veranderen, denk ik. Ja. Hoe staan jullie daarin? Uh, uh, wij vinden dat er uh, in deze periode die we nog hebben, dus dat is tot maart 2022, maar eigenlijk op uh, kortere termijn, zal er wel wat moeten gaan gebeuren. Want wat je uh, constateert, dat is wel langere tijd, uh, dat is natuurlijk dat er overlast is in woonwijken. Ja. En diverse woonwijken, dat is de oud Parkduinwijk. Duinwijk. Ja, en ook uh, daar krijg je uh, een effect naar de omliggende wijken ook. Dat uh, bewoners hun uh, auto niet kwijt uh, kunnen en dat uh, gaat irriteren, dat, uh, daar krijg, krijg je signalen van, uh, van binnen. Uh, en dat geldt natuurlijk ook voor uh, ja, de, uh, de hotels, uh, de hotelvergunningen en dergelijke, die ook een uh, groot beslag leggen op de beschikbare ruimte. Dus uh, er is aanleiding om ze, uh, zeker op dit moment om daar uh, wat aan te gaan doen. Ja. En, uh, ja, het is niet zo makkelijke materie. Nee, zee, nee daar zijn duidelijk verschillende meningen in het uh, in de gemeenteraad over uh, hoe uh, dit opgelost uh, moet worden. Ja, en zeker als je dit natuurlijk gaat uh, vragen aan uh, onze zandvoorters. Dus, ja, daar wordt wel verschillend over gedacht. Maar goed, de gemeenteraad is er dan vindt in ieder geval ik uh, uiteindelijk voor om daar dan een beslissing over te nemen. En nou, dat is natuurlijk uh, wel een heel participatietraject. Dat dure woord aan ja. uh, vooraf gegaan is. En dat is nog niet gebeurd. Dus uh, er is nog niet met Sandvoort over gesproken. Dat moet nog gebeuren. Is dat de bedoeling dat er inloopavonden komen. waarin de bewoners kunnen uitspreken. wat zij vinden van dit beleid. en wat, zij, wat hun wensen zijn in dit uh, geval? Ja, ik, ik, ik moet zeggen, ik weet niet precies uh, uh, nog hoe dat, uh, hoe dat gaat... maar in ieder geval komen er natuurlijk bijeenkomsten voor mensen. En ja, het digitale tijdperk vraagt natuurlijk ook om uh, digitale reacties. Dus het zal uh, uh, van beide kanten uh, moeten gebeuren om mensen daarbij te betrekken. Ja, nou is ook een, een ander heet hangijzer het tekort aan woningen... en met name het tekort aan starterswoningen en het tekort aan seniorenwoningen... Hoe staat ja, de CDA komt. daarin? Nou in elk uh, uh, ja, we hebben altijd ge uh, gezegd bouwen, bouwen, bouwen. En dat geldt natuurlijk voor veel partijen daarin, zijn we niet uniek. Het uh, betekent uh, wel dat, uh, wat ik in ieder geval leuk vond, is uh, van de week in de Zandvoortse krant te lezen, dat uh, uh, Romy Koning een Facebookpagina geopend heeft, ja. uh, waar een jonge Zandvoortse woningzoekenden zich kunnen melden. Ja. En uh, ja, dat, uh, daar slaat ze wel uh, de, de spijker op de kop. Want uh, daar komen veel reacties op. En dat is dus een bevestiging. Dat geldt voor jongeren, maar ook voor ouderen. Uh, dat we wat daar aan moeten, moeten gaan doen. Waarom duurt uh, het toch zo lang? Ik bedoel, dat dat ja, terrein uh, dat, dat ligt daar zo prachtig bij. Klaar om gebouwd ja. te worden. En er gebeurt niets. Nee, dat is uh, uiteraard frustrerend. Dat uh, is een zwaar woord, maar het is het voor... Uh, uh, ja, in feite voor elke uh, Zandvoort. Want uh, je wil woningen hebben, mensen hebben de behoefte aan, willen doorstromen en dergelijke. maar dan duurt het uh, lang dat die plannen uh, op dit moment voor de Corendix dan natuurlijk afhankelijk zijn... van de overgang van de ene woningcoöperatie naar de andere? Dat is dus, natuurlijk bekend. Ja. De Kei die stopt ermee hier en het wordt overgenomen door Prewonen. Die zijn deze maanden en dit tot het einde van het jaar bezig... Uh, om een systeem over te nemen. Uh, de, de kogel is in ieder geval door de kerk dat het gaat gebeuren. Dus die duidelijkheid is er dan wel. Ja. Maar uh, uh, die moeten natuurlijk, die plannen die er zijn... want daar ze, moeten ze ook geld voor betalen en zo aan de, aan de, aan de kei... die moeten ze natuurlijk gaan, uh, gaan realiseren, nu hun eigen organisatie. Ja. Daar hebben ze wel mogelijkheden voor. Het is een, een behoorlijke uh, woningcorporatie. En ik heb er wel vertrouwen in dat die dat gaan doen. Maar dat duurt daar te lang. Wat we in ieder geval volgens mij wel... ...op kortere termijn zouden kunnen gaan doen. En dan kijk ik maar naar kansen, want we moeten vooral kansen zien en die ook benutten. Die hebben natuurlijk te maken met wat op de agenda staat voor de gemeenteraad. En dat is de aankoop van het Rode Kruisgebouw. Die aankoop van het Rode Kruisgebouw, dat kan betekenen... ...dat we eh, naar de woningen gaan kijken op de, Maria de Oude Mariaschool. Er moet natuurlijk ook verlegd plaatsvinden met de mensen die daar nu gebruik van maken. Ja. Maar dat zie ik als, als korte termijn uh, uh, oplossingen waar kansen liggen. En dat bedoelde ik met de schouders eronder. Uh, die liggen in ieder geval in die, in die projecten. Want daar ga je ze dadelijk zelf over. Het is eigendom van de gemeente, ja. uh, de Marierschool. Dat gebouw wordt straks ook eigendom van de gemeente. En daar kunnen we dus zelf wat mee gaan doen. Dat moeten we versneld gaan aanpakken. Dat zijn de dingen die op korte termijn haalbaar zijn. Ja. ja. De watertoren, dat is natuurlijk op dit moment wel zo dat er bouw bouwtekeningen zijn. Uh, het lastige daarvan is dat die toren en wat daar omheen gebouwd moet worden... daar is nog het nodig over te doen, opnieuw al twintig jaar. Ja. Maar wat daarvoor ligt, het parkeerterrein, daar kun je wel mee aan de slag. En uh, die uitgewerkte plannen die zijn er uh, inmiddels wel. Dus schouders eronder en ook daarmee, uh, dat is een mogelijkheid voor de wat korte termijn... Ja, ja je, maar je ja. zegt daar kunnen ze mee aan de slag. Betekent dat dan echt dat er binnen nu en uh, een aantal maanden uh, op dat parkeerterrein gebouwd zou kunnen gaan worden? Volgend jaar moet het gebeuren, absoluut. En uh, daar zijn uiterlijk volgend jaar als kan eerder. Ja. Ons ja, dat blijft dat natuurlijk doet... maar hangen ja. daar. En, en het badhuisplein ja. is dat, uh, is daar al dat een klein veel, beetje dat, zicht op. Daarom begon ik maar met de kansen en de dingen die <laughs> op korte termijn haalbaar zijn. Uh, dat zijn ja, Abschuwelijk voor Zandvoort. We hebben een heel slechte reputatie daarvoor. Dan moet de gemeenteraad zichzelf aanrekenen. Dat moet uh, veel mensen zich aanrekenen. Dat heeft allemaal veel te lang uh, geduurd. En op dit moment hebben we... Ja, je wilt het niet zo zeggen in je programma. Uh, maar die corona is natuurlijk ook een verschrikkelijke tegenslag uh, daarvoor. Maar ja. dat zie ik niet als een korte termijn situatie. Helaas niet. twee is denk ik meer mogelijk. Uh, als je in tijd kijkt. Uh, wat dat betreft... Want daar heb je uh, op dit moment in elk geval uh, meer te vertellen. Uh, de erfpacht is afgelopen daar. Ja. Met andere woorden, de gemeente is daar eigenaar van. De uitspraak van de rechter is geweest dat men geen recht heeft om dat daar uh, te mogen doorgaan. Uh, met uitzondering van één pand wat eigendom is, en, uh, maar de andere panden niet. Dus daar liggen meer mogelijkheden omdat je er zelf meer over te vertellen hebt. En ja. dat is essentieel. Want anders dan ben je overgeleverd aan de markt en aan andere partijen. En hier kun je zelf invloed uitoefenen. oefenen. Dat geldt ook voor het raadhuis natuurlijk nog. Ja. Want ook daar is van uh, gezegd voor het raadhuis... ...daar kunnen woningen komen. Ja. En dan kunnen dus ook dan... Uh, ...ja, die, die, die dame... ...ik hoop dat ze uitgenodigd wordt door de wethouder... ...ik denk ook dat hij dat wel gaat doen hoor... ...om daarnaar te luisteren opnieuw. Uh, ja, dan kun je natuurlijk ook kijken naar die starters... En de doorstroming voor die senioren realiseren. Ja, zeker, want, want er daar... zijn heel veel senioren die in uh, te grote huizen wonen. Maar omdat er geen fatsoenlijk alternatief is, daar gewoon in blijven zitten. Want, absoluut. Ja, daar heb je absoluut een punt. Dat is de grote klacht ook. En, als je, en dat geldt dan met name wel voor, uh, uh, voor, voor, voor wat kleinere. Je hebt die grote hoeveelheden ook niet meer nodig aan vierkante meters. Uh, uh, zeker als je wat ouder wordt over het algemeen. Over het algemeen uh, maar je wil een, een, een degelijk aangepast aan, uh, aan senioren toch wel een beetje uh, uitzicht hebben en zo. Veiligheid is belangrijk. Ja. Veiligheid, veilig pand, veilige omgeving, veilig zandvoort. Dat zijn de essentiële dingen. Ja. En uh, dan, die doorstellingen moeten dan komen. Nou, dat zou misschien ook nog kunnen bij de Curie-Driehoek. Uh, uh, maar dat gaat nog wel even duren. ook. Die heb ik ook daar niet in het begin genoemd. Dat geldt ook voor de duinwachter. Misschien ja. dus kan dat zelfs wat sneller. Ja. De locatie van Strijden, daar zullen wij absoluut voor gaan. CDA is daar een voorstander van, omdat dat een flink project is. En dan uiteindelijk kan betekenen uh, dat er hier in Noord uh, op locaties met geld... wat uiteindelijk ook via die Duinwachter binnen moet komen. Want het gaat natuurlijk gewoon om geld ook. Ja. Dat hier ook weer geïnvesteerd kan worden. Dus Zeker. er zijn voldoende mogelijkheden in Zandvoort. Het duurt erg lang. Een aantal liggen gecompliceerd, maar er zijn er ook bij... Wat volgens mij wel op korte termijn kan. En dat betekent schouders eronder, laten we ervoor gaan. Ja, inderdaad, die uh, entree, daar staat uh, de planning dus, zeg maar, de inrichting op 2020-2022 bedoel ik. 2022, en, ja. en men zou kunnen gaan bouwen volgend jaar al, als dat daar uh, goed gaat. Ja, dit betekent wel dat de omgeving natuurlijk, uh, dat is logisch, die, wil, die vindt er ook wat van. En uh, uh, daar moet, uh, moeten die plannen ook nog weer mee besproken worden. Want ze zijn gewijzigd naar alleen van eerdere plannen en eerdere reacties die er gekomen zijn. En dat zie je in Sanford wel heel veel gebeuren. Uh, uh, dat we steeds weer opnieuw nieuwe plannen maken. Op een gegeven moment is het, vindt het CDA nodig om ook door te zetten. Je kunt het niet iedereen naar de zin nee, maken. Nee, zeker. Zeker niet. En, en, en dan, dan moeten we elkaar op durven aanspreken en dan ook knopen durven door ja, goed, je moet uh, reëel blijven over uh, wat wel wenselijk en niet wenselijk is. Ik bedoel, als je kijkt naar dat stukje waar uh, nu uh, die bedrijven staan. Hè, waar waar de, de pizzeria en het, in de restaurants staan. Uh, ja. Ja. Nou, daar, uh, daar wonen natuurlijk vlak voor wonen een aantal mensen in die ja. Venema-flats. Ja, die kun je daar niet uh, uh, een hoge flat vlak voor de neus neerzetten. Dat, dat is natuurlijk niet nou, wenselijk. Niet, niet te hoog, maar je hebt, je hebt wel... Je, kijk, het is, alles is afwegen van belangen. Hè? Uh, je kunt het natuurlijk... Je moet het niet te hoog doen. Dat is absoluut niet nodig. Maar je kunt natuurlijk uh, ook... Je moet natuurlijk ook naar de financiën kijken. Er zal dus ook voor een bepaalde... Uh, aantal etages gewoon... gebouwd moeten gaan worden. Wil je ja. daar uitkomen... qua financiën? Ja. Uh, en dat is natuurlijk die afweging die gemaakt... Uh, moet worden. En nou ja... En dat is een lastige, maar uh, laten we hem wel gewoon nemen en, en dat ook durven doen uh, op een gegeven moment. Ja. En recht op uitzicht hebben we niet allemaal. Nee. Ik, ik kan er gewoon in mijn persoonlijke situatie over praten. Ja. Achter vrije, de, woning, vrije Duin gehad, uh, nou, bedrijven uh, die daar gevestigd zijn voor, een prachtig nieuw gebouw gekregen. Was een schooltje, was, was lekker ruim, veel gesloten ook, veel vakanties, ja. veel groen eromheen. Nu heb ik drie lagen aan de overkant. Nou, daar hebben we geen bezwaar tegen gemaakt. Maar dan ben ik ook mijn uitzicht wat kwijt. Je privé wat minder. Maar we moeten allemaal soms wel iets inleveren. Ja, dus en uh, daar ontkom je niet aan. Nee, dat ik. is duidelijk. zo denkt de CDA er ook over. Ja. Nou ja, goed. Er is uh, genoeg uh, te bedenken... en genoeg uh, te doen nog... Uh, voor het CDA in de komende periode. Nou ja, absoluut. En het geldt niet alleen voor deze onderwerpen... maar het geldt natuurlijk voor een heleboel uh, zaken. Ja, de reedsbegaarde, dat wordt ook tijd. En zeker... Uh, na, dit storm, na dit jaar, uitzonderlijk jaar, uitzonderlijk seizoen wat we meegemaakt uh, hebben, dan zit je op het handhaven wat het CDA betreft. En ik heb dat ook eerder uh, uh, gezegd, uh, daar zullen we absoluut een evaluatie van krijgen uh, en ook moeten uh, krijgen. Ja. De bereikbaarheid die je gespeeld heeft in augustus, waarbij het eerste keer gewoon niet goed ging. Er en moet, moet nog gebeuren. een hoop gebeuren, dat is duidelijk. Er moet een hoop gebeuren, dat Richtig. geldt zeker. Voor het hele handhavingsverhaal. Ja, Daar kunnen we, een we een nog u over praten, denk ik. We zouden inderdaad iedereen een Zo. avond over kunnen praten. Zeker. Wat wel gaat gebeuren, er moeten dingen verbeteren. En uh, dat, dat komt aan de orde in dit najaar in de gemeenteraad. En dan komt de burgemeester mee. We gaan het beleven. Kees, dankjewel voor dit gesprek. Ik wens je nog een heel fijn weekend. En uh, wij gaan eruit uh, met muziek. En dan zien of horen wij u straks na het nieuws en de reclame. En we gaan eruit met George Benson Breezen.